En dan ben ik er weer, ja. maar hm. ik nou, ben niet van mijn stol geweest hoor, maar goed, oké. Okay. Ah, je moet toch even een beetje voorbereiden, kijken wat er allemaal gebeurt. Want uh, het is allemaal vers van de pers, hè. De nieuwe lijst van uh, de vinyl 50, die gaan we dus uh, behandelen vandaag. Daar pak ik gewoon eventjes wat uh, mooie dingen uit die nieuw binnengekomen zijn. En verder straks uh, om, drie, om drie uur natuurlijk, na het nieuws van drie uur, dan uh, draaien we de Vinyl 50 top drie. En dat is een hele andere dan vorige week. Hè. Vorige week was het uh, Sufjan Stevens op één, uh, Kovac op twee en Selassou op drie. <tosses> Alle drie weg. Ja, ze staan er nog wel in, maar niet meer in de top drie. Uh, die hele top drie is uh, veranderd. Ja. En dan weet het, de lijst van de Vinyl 50 gaat aan, naar aanleiding van verkopen. Dus niet naar aanleiding van downloads, want het gaat alleen puur om vinyl. Er zijn weer een aantal platenzaken in Nederland uh, die daar dus aan meewerken. En die op de ouderwetse manier, zoals vroeger de top 40 werd samengesteld, gewoon hun gegevens doorgeven. En uh, naar aanleiding daarvan wordt de lijst samengesteld. Deze week zijn er nog een aantal andere lijsten aan uh, toegevoegd omdat het afgelopen zaterdag natuurlijk Record Store Day was. En dat was de dag waarbij de echte platenhandel weer is uh, centraal stond. En dat is een goede zaak. Je kunt natuurlijk alles wel via internet kopen... maar het blijft toch altijd het leuke zoeken in die bakken met platen en zo. Dat, dat kan je op internet allemaal niet. Nou, die platenzaken die zijn er weer. In Harlem zijn er een groot aantal... Weet ik al, een stuk of... Nou, zeker een stuk of vier, vijf geloof ik wel. Of misschien nog wel meer zelfs. Die gewoon weer nieuw vinyl verkopen. Ja, een vinyl wat we zeker niet mogen vergeten. Hij komt uh, vrijdag officieel pas uit op vinyl. De CD is er al een, uh, is er al een, uh, een week. Maar, of uh, sinds afgelopen vrijdag. Maar aanstaande vrijdag komt hij pas officieel op vinyl uit. Nieuwe van Boudewijn de Groot. En uh, ook daarvan ga ik eens draaien de komende uur natuurlijk. De komende twee uur. Dat hoort ook besloten bij de nieuwe platen. En uh, nogmaals, die komt vrijdag op vinyl uit. Echt een lekkere ouderwetse LP. Heerlijk. Ik ben er zo blij mee. Jongen, me, ik word niet toch verzorgd, jongens. Koffie en broodje. Goh, wat een feest is het weer. Ik snap nog af, waar ze ook straks. <lacht> Oké, okay. maar goed. We gaan beginnen en uh, we beginnen natuurlijk, zoals te doen gebruikelijk, met twee tracks van het Classic Album. Hè? Want dat blijft natuurlijk het belangrijkste van dit programma: het Classic Album. En uh, daarvan doe ik altijd twee tracks aan één gesloten. Dat kan nu mooi, want het is een dubbel LP. Dus we gaan beginnen met kant 1 en kant 3. En als ik er naartoe kom, kant 2 en kant 4 en zo. Zo gaan we met. Ik zei het al, voor de Rolling Stones fans is het smullen, smullen, smullen, smullen. Want het is toch een van de beste standsplaten ever, vind ik persoonlijk. En dat is Exile on Main Street. En we beginnen maar gelijk stevig. Heren in Rolling Stones nog met Mick Taylor in de gelederen. En het heet Rocks Off. Joehoe! Met erachteraan door Keith Richard gezongen Happy. Album 19 uh, kwam uit de 1972. Exile on Main Street. Onlangs uh, vorig jaar geloof ik verscheen er een, een remix. Maar dit is nog de echte hoor. Het echte album uit 1972. Dubbel LP. En um, het wordt, uh, ja... Ik persoonlijk vind het nog steeds een van de betere, zo niet beste Stones platen. Uh, die ze gemaakt hebben met Mick Taylor, Charlie Watts, uh, Bill Wyman en uh, natuurlijk Keith Richards en Mick Jagger. Dat was hem. Rolling Stones extra die gaat er nog veel meer van horen vanmiddag. Maar wij gaan ook aandacht besteden aan de vinyl top 50. En, uh, de vinyl is helemaal back, dat weet u. Er zijn uh, vorig jaar aanzienlijk, uh, dat loopt in de honderdduizenden meer platen verkocht dan in 2013... Dat is echt een heel gigantisch aantal geweest wat er in Nederland... Zelfs in Engeland is vinyl, de vinyl hitlijst weer terug. Ook in Engeland weten ze dus van want... En uh, wat wij dus gaan doen uh, in dit, uh, dit, nee, dit programma... is u kennis laten maken met een aantal nieuwe binnenkomers. Dat hoeven niet nieuwe artiesten te zijn, laat ik dat erbij zeggen. Het kunnen ook oude artiesten zijn. Want ook die uh, platen worden gewoon weer heruitgebracht. En dat is ontzettend leuk... Dus um, we gaan beginnen met een album dat heet Live at the Fillmore, Fillmore East. En um, het is een album wat opgenomen is in oktober 1968. En het is een van de eerste funkbands die er waren. Sly and the Family Stone. Sly and the Family Stone. Sorry, er gaat even iets fout. Even een missertje. Uh, dat blijkt iets uh, niet te kunnen. Wat ik wel graag wil, dat kan. Maar dat kan dus even niet. Uh, we gaan het even. Hey, Opnieuw Opnieuw instarten. Sorry voor het foutje. in de Family Stone. Wat heb je nou nodig? Bom Family Stone. Ook een van de legendarische bands van het Woodstock Festival natuurlijk. kent ze allemaal van... I'm gonna take you higher. Dance to the music. The family Affair. Thank you for letting me be myself. Nou, het album is dus nieuw binnengekomen in de vinyl top 50. Een geweldige album. Het swingt, het is opgenomen in de Fillmore East... Uh, in, uh, even kijken. In 1968. Dus dat is uh, zeer de moeite waard. Dan gaan we naar een ander album. waar ik heel blij ben. Dat dat erin gekomen is. Dat vind ik echt geweldig. Dat dat gebeurt. Het is een album uit uh, 1965. Ja. 1965. En het is echt geweldig. Dat dat, dat uh, erin gekomen is. Nou zit ik alleen even te kijken. Want... Uh, dat moet ik even anders doen. Want uh, hier staat geen, geen, geen voorbeeld achter. Ja, dat moeten we dan eventjes opzoeken. Dat komt goed. Dus dat komt straks aan bod. Het is een album van Otis Redding. En dat heet Otis Blue. Otis Redding sings Soul Ballads. En dat is een geweldige plaat. Maar die moet ik even. Het, het, het, daar staat op de, in dat ding geen, uh, geen, geen voorbeeldje van. Dus moet ik dat eventjes uh, opzoeken. Nou, dat komt allemaal goed. Uh, Elvis Presley bijvoorbeeld heeft ook een album. En het, uh, wat er nieuw in staat, ook daar staat geen voorbeeld van. hebben ze niet gekoppeld aan muziek. Dus uh, dan weet je in ieder geval vast wat er een beetje binnen is gekomen. Ik ga dat even opzoeken, en intussen gaan we even een stuk draaien van de Classic Stone's album Exile on Main Street. Ja, ja. Rip this joint. ...waren dan weer twee nummers van het uh, Classic uh, Stones album. En uh, dat nummer, dat, uh, die, uh, ja, wat hoort u? Rip This George and Turn On The Run. Dat waren twee nummers, kant 1 en 3 liggen naast elkaar. Dus uh, dat gaat lekker makkelijk. Uh, we gaan even naar een, uh, een uh, nummer van uh, de nieuwe uh, CD LP van Boudewijn de Groot. Volgende week hoop ik hem helemaal te draaien, want het blijkt dat... Uh, hij stond op, uh, op, op een van de streaming dingen, maar dat is hij gewoon weer af. Die nummers zijn allemaal weer weg. Dus ik weet niet of dat aan de computer ligt of aan mij. Maar dat zal ik even uitzoeken. In ieder geval ga ik één trek ervan draaien, de single. Dan weten we in ieder geval dat dat er nog wel op staat. Hier is Badoeij Groot met De Witte Muur. Een kinderhand is gauw gevuld, stond op een tegel aan de wand.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 In zwart en grijs.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 Dat was mij te Groot en dat nummer dat heet hoeveel kleuren vind je, kun je vinden in een witte muur. En helaas, uh, ja het is heel vreemd, maar alle nummers, ik zie ze niet. Misschien ligt het wel aan die computer, ook, dat kan ook. Uh, we gaan het gewoon eventjes uh, proberen uit te vinden wat daar de oorzaak van is. En uh, waarom dat dus gewoon niet werkt. nou uh, Ik ga weer een nummer draaien van die klassieke Stones LP uh, Exile on Main Street, want dat is natuurlijk het belangrijkste. En dat vullen we aan met nieuw werk voor zover beschikbaar uit die vinyl top 50. Dus, hier komt het er weer in. En ja, dan doen we Hipshake. Hipshake. Dat, uh, dat album, klassieke album van de Rolling Stones, Ventilator Blues, heette dit nummer. En daarvoor hoorde u Rip Joydens. Verder speelde op dit album mee Bobby Keys op saxofoon, Jim Price op trompet en Nicky Hopkins op piano. Dat waren dus de aanvullende mensen. En uh, ja, nogmaals, het is een van de betere, betere Stones-albums die ik ken. Sound and Color is een album van uh, de Alabama Shakes. En dat is, uh, dat is best wel mooi. Ook dat is Nieuw Binnen in de Vinyl 50 van deze week. Uh, en ik ga hun nummer van laten horen. Daar komt ie. dat nummer. En dat was dus van de Alabama Shakes. En dat staat op nummer 8 deze week in die uh, vinyllijst De vinyl 50 dus. En het is lekker dat dat er allemaal in staat. Ja, natuurlijk is dat lekker dat het er allemaal in staat. Um, dus even kijken. We gaan uh, weer even iets van de Stones draaien natuurlijk. Want het is een dubbele LP. Dus de Stones krijgen veel aandacht vandaag. Dat heerlijke album Exile on Main Street. En uh, daarvan nu uh, het volgende nummer. Dat heet de Casino Boogie. Ja, dat was hem met de Casino Boogie van het album Maxile on Main Street. Van, uh, van, uh, van, van, van de Rolling Stones. De Doors, dames en heren. Je houdt het bijna niet van mogelijk. Maar uh, het album Strange Days. Dat, uh, dat stond. Uh, dat staat ook al. Uh, kwam ook nieuw binnen in die vinyl 50. Vorige, vorige week was dat nog uh, LA Woman. Uh, zo weet ik nog. Ik zag ik het deze keer niet meer in staan. Maar Strange Days dus wel. Uh, van de Doors. Dus, uh, dus goed nieuws voor Katja. Uh, die is, is dus gewoon weer op vinyl te krijgen. Want dan staat hij niet in die lijst. Um, van het album Strange Days. Love Me Two Times. Love Me Two Times, babe.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 Me. Love me one time, yeah my knees got weak. Love me two times, girl, trust me. I'll do the week. Love me two times, I'm gonna wait. Love me two times. Staat nieuw in de vinyl 50, het album Out Blue van Out Redding. Trouble, en dat was van uh, Otis Redding. Van het album Otis Blue komt in 1966. En uh, zowaar, het is uit, weer uitgebracht op vinyl. En dus staat dat gewoon uh, in die prachtige lijst, de vinyl 50. Otis Redding dus. En um, ik ga even door met het nummer van, uh, van de Stones. Um, uh, ja, dat is nog een stukje Casino Boogie. Maar uh, wat we nu krijgen, is ja, mijn, een van mijn lievelingsnummers van deze plaats. Jawel. Tumbling Dice, de Stones... Van het Albert Max on street was dat, die geweldige track. Eén van mijn lievelingsnummers hoor trouwens, van, van de heren. En dat, nummer, dat heet Tumbling Dice. Dan zit ik even in... Uh, nee, doe het niet. Nee, ik zat even in twee strijd. Ik denk, zal ik nog dat ene nummer draaien? Maar nee, dat doe ik niet. Dat bewaren we voor, uh, voor het volgende uur. Um, want het is eigenlijk te leuk om het, uh, om het uh, gewoon uh, maar half te draaien. En dat duurt bijna vier, vier vijf minuten dus... ...komt volgende uur in de buurt ...na de top drie, want die krijgen we natuurlijk ook nog. Uh, dus tot die tijd... ...maar eventjes... Uh, ...gewoon dit. Ja, nu doen we gewoon dit. Dit neemt ons even mee... ...naar het nieuws en het weer... ...van, uh, van drie uur. Na drie uur, de top drie.